Diplomaten van de Europese Unie en de Verenigde Staten proberen in Cairo een oplossing te vinden voor de crisis in Egypte. Ze hebben gesproken met vertegenwoordigers van de interimregering en met aanhangers van de afgezette president Morsi. Sinds Morsi een maand geleden werd afgezet gaan zijn aanhangers de straat op om te protesteren. Over de inhoud van de gesprekken is niets bekendgemaakt. Wel is gezegd dat er enig contact is geweest tussen de interimregering en de moslimbroederschap.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 Minister Timmermans zegt dat het nog te bezien valt of de verkiezingen in Zimbabwe eerlijk zijn verlopen. De Zimbabwanen hebben massaal gebruik gemaakt van hun stemrecht, maar er zijn volgens Timmermans veel zorgwekkende berichten over onregelmatigheden. Ook de EU en de VS zijn bezorgd. De Zimbabwaanse kiescommissie heeft president Mugabe en zijn ZANU-PF uitgeroepen tot winnaars van de verkiezingen. Oppositieleider Tzwangirai gaat de uitslag aanvechten.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 Het weer het koelt af naar 12 tot 15 graden. Overdag geregeld zon, vrijwel overal droog. Temperatuur stijgt naar 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1, BNN. De wereld van Filemon. Ja, een hele avond en welkom bij het tweede uur van de wereld van Filemon. Filemon zelf is even aan het bijkomen van drie weken wielrenverslaggeving. verslaggeving Ja, ook voor verslaggevers is dat een hele tour. Dus vandaar dat ik jullie vanavond meeneem de wereld over. Dit uur vliegen we naar de andere kant van de wereld... en bezoeken we China, Indonesië, Nieuw-Zeeland en New York. En we gaan het dit eerste uur, dit eerste uur, we gaan het de tweede uur... en dit uur allereerst hebben over flikkers... Potjes, bruinwerkers, homoseksuele, andersgaarden, hoe je ze ook noemen wil. Deze week hangt in ieder geval de regenboogvlag uit. In ieder geval in Amsterdam, want het is gay pride. En er waren ook vandaag weer heel wat mooie versierde boten... met schaars geklede mannen en vrouwen te zien op de grachten. Wij in, wij in Nederland, wij voelen ons liberaal. En ondanks dat er ook af en toe incidenten zijn... Ja, vinden we toch dat heel erg belangrijk, dat homorechten uh, in ieder geval... Uh, goed, goed, nou ja, dat daar goede zorg voor is. Maar hoe zit dat in het buitenland? Want zeker uit Rusland komen er heftige anti-homo-berichten... En uh, ja, daar staat dan weer tegenover dat de pauze afgelopen week weer een stuk bamhartiger lijkt te zijn. Het leek ons in ieder geval een goed idee om eens even in de rest van de wereld te kijken naar de homo-rechten. Plus we gaan dit uur hebben over lekkere etentjes. Want onze redactrice was de afgelopen, uh, afgelopen week in Amerika en het viel haar op dat dineren buiten de deur daar ontzettend goedkoop was. En het viel haar ook op dat Amerikanen, het leek wel zo alsof die liever buiten de deur aten en alsof dat goedkoper was, dan dat ze zelf hun maaltijdje klaarmaakten. Dus gaan wij dit uur ook eens even op onderzoek uit uh, naar uh, uiteten, naar uit eten gaan. En of dat dan ook goedkoper is, dan misschien zelf je eten klaarmaken. Hoe is uiteten in het buitenland? We gaan het uh, uitzoeken dit uur uh, in de wereld van Filemon. Zit je nou te luisteren en denk je... nou, ik wil zelf ook wel een bijdrage leveren in de toekomst aan dit programma? Dat kan. Uh, ga dan even naar onze site... dewereldvanfilemon.bnn.nl en wil je meediscussiëren, dan kan dat door een mailtje te sturen... en je vraag te sturen naar dewereld.bnn.nl Dan is het tijd voor uh, onze nieuwe correspondenten van dit uur. Het zijn er weer vier en ik ben ontzettend blij dat ze hangen. Eerst eens even kijken of uh, Marcella Bos er is vanuit Indonesië... Uh, onlangs nog op vakantie geweest in Myanmar, hè? Marcella? Ja, dat klopt. Ja, Ho Hoe was het? Goeiemorgen. Hoi, goedemorgen. Uh, ja, ik ben er wel voor mijn werk twee keer eerder geweest. Alleen als toerist is het toch heel anders. <laughs> en uh, ja, het is echt een, een supermooi land. Vriendelijke mensen, goed eten, aanraden. Ah, goed eten. Nou, wel dan gaan we... heel duur. Oh, ja. wel heel duur. Ja, uit eten duur. Nee, uit eten, het eten niet, maar overnachtingen wel. Dus het is, er, er komen nu steeds meer toeristen naar Myanmar. Maar er zijn te weinig hotels. Dus de prijzen gaan echt serieus uh, 50, 60 euro voor een hele simpele kamer. Oké, okay, nou we gaan het straks met je hebben in ieder geval over de prijs van uh, uit eten gaan. Ga ik even naar Erik Derks vanuit Nieuw-Zeeland, ver weg. En ah. jij bent dan weer in het land van Marcella geweest. Terug uit, de ja, Lombok. Terug uit Lombok begrijp ik. Ik ben naar, de, ik. naar Lombok geweest, naar de Kila Kiriatrawanjang of de Gili Islands. Ah, dat zijn die schilderachtige eilandjes, hè? Dat zijn van die eilandjes. Die, Zo'n echte tropisch paradijs. Witte stranden. Waar de tijd heeft stilgestaan. Geen auto's, geen motors. Alleen maar fietsen en paarden. <laughs> maar heb je die. Uh... Op Nieuw-Zeeland dan niet, daar kom je toch ook al een beetje aan je trekken. Nee, nou, dat is niet te vergelijken. Dit, ja. uh, ik, uh, ik, ik, ik heb het plan om binnenkort weer te gaan. Zo uh, leuk was het. <laughs> Heeft gewoon, je hebt een, een goede mengeling van um, prachtige stranden en toch faciliteiten uh, die ik op prijs stel. Uh, het, het wordt ook wel het Party Island genoemd. Waarin alle backpackers van de wereld samenkomen en eerlijke avondparties hebben. Dat was één ding, dat was de Ramadan. En dan mag je niet meer echt feesten, maar dan hebben ze wat op gevonden. Dan ze, organiseren ze de, de silent disco. En dan heb je gewoon een headphone op. <laughs> dan wordt er niet zoveel lawaai gemaakt. Dan mag er niet zoveel lawaai gemaakt worden. Maar het is echt uh, nog steeds feest, elke avond. En ben je zelf nog een beetje uit je plaat gegaan? Ik ben zelf ook nog een beetje uit mijn plaat gegaan, ja. Maar uh, hoofdzakelijk uh, gezwommen en gesnorkeld. Ah, lekker gek dus. Lekker gek, helemaal lekker gek. Dankjewel Erik, we spreken je zo. Ga ik even naar China. Ellen Petit. Hallo. Wij hadden het hier uh, lekker warm afgelopen week. Hoe is het weer bij jou? <laughs> ja, blijf blijft leuk. Ja, dus hier is echt een epische hittegolf. 140 jaar geleden is het dat het zo warm is geweest. En dan hebben we het echt over gevoelstemperatuur 47 graden. Dus uh, lekker warm, ja. Oei, wat, wat, wat, wat doe je dan? Kom je dan überhaupt nog buiten? Nee, je moet wel zeggen dat het voor ons dat het wel, wel makkelijker is in, hier in, in Shanghai. We hebben allemaal airconditioning en, en dus ja, ik kom gewoon niet meer buiten. Ik bedoel ja, als ik naar buiten moet dan kan het, maar nee, dat heb wel te vermijden. En de smokmeters die knalden weer uit hun kastje? Nee, helemaal oh, niet. Nee, dat oh. heb ik ook net al gezegd. Het is echt belachelijk blauw. Oh. Ik maak iedere dag foto's van de lucht. Ik heb het echt al maanden niet meer zo blauw gezien. Wat goed. Nou, dan, ja, uh, dan, dat klinkt goed. We praten straks graag met je verder onder andere over het uiteten gaan in China. En dat doen ze volgens mij hartstikke vaak. Ga ik uh, even door naar New York. Want we hebben een, uh, een nieuwe correspondent, een nieuwe journalist in ons midden. Sophie, goedenavond. goedenavond. Nou, welkom, uh, welkom bij de club van Filemon dan. Ik ben, ik ben slechts een invaller, maar leuk dat je er bent. Uh, ja, Vertel eens iets over jezelf. Hoe ben je in New York terechtgekomen? Um, nou, ik uh, werkte um, bij een uh, internationale bank in Amsterdam al drie jaar. En uh, nu ben ik een soort uh, international transfer. heb ik gedaan. Dus nu zit ik sinds twee maanden in New York voor onbepaalde tijd. Dus we zullen zien. Op Wall Street ben je... Met... Uh, nou, in mijn kantoor zit gelukkig niet op Wall Street, maar het had, had wel gekund. En wat, uh, wat behelst jouw werk dan? Wat moet je allemaal doen? Um, nou, het gaat met, uh, met overnames en uh, beursgangen van grote corporates hier. Voornamelijk in de consumer- en de retailsector. En bevalt het tot nu toe? Ja, het bevalt heel goed. Dus is uh, heel, heel hard werken. Dus ik heb uh, nog niet uh, alles van uh, New York ontdekt. Maar het is ontzettend leuk werk. Nou, fijn dat je er bent. We praten straks met jullie uh, alle vier verder over homorechten en over uit eten gaan. Yeah, I'm on top of the world top of the world She was a little girl picked on at school yeah she had funny teeth all the kids called her too dead. Years later when her mom got sick she did everything she could but mama won't rich she didn't stop working ten different jobs yeah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 Singing that song all summer. I'm on top of the world, on top of the, of the world. I'm on top of the world, on top of the world. I'm on top of the world, on top of the world. I'm on top of the world, top of the world. Unless you wanna find love, if you can't, somebody who can hold them better than the rain. But she's a little hardcore with the pros. Could Goodbye, goodbye, goodbye for us. Hello, hello. Before you say a word, better have a breath. Stay through the mind. Sometime, but she's a lifestyle. I got a big hammer, but baby's a hard rock. Come on, come on. Now you're feeling like a pimp. You got everything you want. No wonder. Come on, come on. 'Cause you never give up. Now you're singing that song all summer. I'm on top of the world. This is how it goes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 hij staat zeker on top of the world met als hits Robin Thickey met Top of the World. Radio 1 Bart Meijer. Ja, we gaan het hebben. De wereld van Philemon. We gaan het hebben over de rechten van homo's in de rest van de wereld. En daarvoor gaan we eerst even luisteren naar een fragment van cabaretier John Gozens. Nee, eigenlijk, de reden was: ik had vorig jaar ik had één grapje over dat ik homo ben in mijn programma. En ik werd een beetje moe uh, van alle, alle positieve reacties die ik daarop kreeg. Dat, dat is echt waar. Als, als homo in 2009, 2010 kan het, kan het best vermoeiend zijn. Het aantal mensen dat naar een voorstelling naar je toe komt om je te complimenteren met het feit uh, dat je er zo goed mee omgaat, uh, dat je er zo normaal over doet en dat het eigenlijk ook heel normaal is ergens en, uh... <lacht> en dat ze er ook eentje kennen. Uh... Ja, nu gaan we bespreken hoe het is om homo te zijn in de rest van de wereld. Deze week natuurlijk de Gay Pride in Amsterdam. Maar homorechten staan ook in het buitenland bovenaan de agenda. Positief of negatief. Bijvoorbeeld in Rusland en China. En ook de pauze bemoeit zich er een beetje mee. Die heeft zich een stuk barmhartiger opgesteld in ieder geval. Wij willen graag weten hoe het zit met de homorechten in het buitenland. En daarvoor gaan we eerst naar China. Ellen, goedenavond nogmaals. Uh, jij hebt je eigen fietsbedrijfje in China. Nou zal dat niet zo gek veel met het onderwerp te maken hebben. Maar jij, uh, ja, jij weet natuurlijk alles wel van de mensen en van de cultuur. Um, alles. Is er überhaupt iets van een gay pride in China, om mee te beginnen? Nou, daar, daar zal je nog wel op staan. Um, ja, ze hebben nu echt al een paar jaar, een heel jaar of 60, de, de Shanghai Pride. Dus dat is in ieder geval in Shanghai zo. Dat mag dan, of dat heet dan geen Gay Pride, dat zal iets te confronterend zijn. Maar uh, ja, er is een hele week aan, aan festiviteit uh, rond het homo zijn, zeg maar. Dus lezingen, uh, dat soort dingen, feesten, uh, tentoonstellingen, dat soort uh, toestanden. Oké, okay, maar dan, dan zit er nog wel een beetje een verschil tussen onze kennel par parade, uh, ja. uh, want een, een ja een lezing, misschien heb je die ook al in Amsterdam, zal je ongetwijfeld ook hebben. Maar hier is natuurlijk al heel vooral heel veel uiterlijk vertoon. En dat is bij jou ja. dan een stuk minder. Nee, dat is inderdaad, uh, ik weet dat ze we in het begin dat de Shanghai Pride organiseren, wel hebben geprobeerd om um, uh, ook. Tochten opzochten en dergelijke te doen. En dat mocht dan in het begin wel, maar dan werd het iedere keer op het laatste moment afgeblazen. Dus ik geloof dat ze daar nu gewoon ook mee opgehouden zijn om ze überhaupt te organiseren. Um, er zijn ook wel feesten buiten. En daar komen dan ook heel veel mensen op af, want daar kijken Echt een beetje ja, nieuwsgierig. Maar het is sowieso niet zo, um, ook niet zo extreem zeg maar, als het in Nederland is. Ja, na het openbaar, na het tijdens het publiek verboden. Dus, ja, het is er wel, maar in een heel andere vorm. En laten we even teruggaan naar het, het begin. Eh, kun je er überhaupt voor uitkomen in China dat je homo bent? Is dat geaccepteerd of kun je dat nog beter verzwijgen? Um, nou, het is, ja, het is een beetje raar. Um, ze, ze, tegen de familie is het moeilijk te vertellen. Want dan, dan komt het in je eigen familie terecht. En dan vinden mensen het wel moeilijk om ermee om te gaan echter op straat, als je een cel ziet. Twee mannen of twee vrouwen die, die gearmd lopen of elkaar een zoen geven. Dat is echt geen, geen groot iets, zeg maar. Ze vinden het gewoon iets voor buitenlanders en, en bij hunzelf komt het niet echt voor. Dus ik, ja, het is moeilijk om te zeggen of het nou geaccepteerd is, zeg maar. Maar in, in Shanghai... Shanghai is natuurlijk wel een van de meest progressieve liberale steden van China. Maar daar... Ja. Daar heb je dus ook wel echt plekken waar homo's elkaar... lesbiennes elkaar kunnen, kunnen ontmoeten. Clubs of, ja, of cafés. Ja, ja. ja, er zijn, er zijn verschillende clubs en barretjes en cafés en dergelijke. Ik uh, moet wel zeggen dat achter veel van die dingen... wel een, een buitenlandse initiatief zit. Um, maar die zijn er wel. En je merkt ook wel dat mensen Chinezen... vanuit het hele uh, weekendje naar Shanghai komen... om even zichzelf te kunnen zijn. Hey, en... Um... Dat is dus fijn. Het, is, het, het kan in ieder geval, als je, als je het zou willen, zijn er plekken waar je naartoe kunt gaan. Um, ja. Maar nou is het, dan merk je ook vaak bijvoorbeeld in Rusland, wat mij altijd mogelijk verbaast. Dat is. Uh, nou ja, goed, mensen kunnen er, er tegen zijn vanuit hun geloof. of het niet leuk vinden. Maar ze zijn dan ook in staat om echt een tegenbeweging te organiseren. door te protesteren, door, door uh, mensen in elkaar te rammen. Wat natuurlijk weer het andere okay. uiterste is. Maar ja. um, hoe, zit, hoe zit dat in China? Is de, is de weerstand ook heel groot bij mensen? Zijn er zijn ook protesten. Nee, dus, uh, nou, ik, bedoel, ik, ben, ik ben zelf een, een niet, niet lesbisch. Dus ik weet niet wat er echt zal gebeuren als, als je op straat loopt en, en je komt iemand tegen. Maar er zijn geen georganiseerde tegenbewegingen. Of, of mensen die in elkaar geslagen worden omdat ze met hun partner op straat liepen... en elkaar een zoen gaven of zo. Nee, dat soort, uh, soort gekkigheid niet. Ik heb ook niet het idee van, van, mijn, van vrienden van mij... dat ze daar moeite mee hebben of dat ze dat soort dingen tegenkomen... Ik weet wel van vrienden die een Chinese partner hebben... Dat, um, dat als zij bijvoorbeeld naar huis gaan... dat ze dan naar huis gaan met een partner van het andere geslacht... om thuis te kunnen laten zien dat ze ook wel een normale relatie hebben. En vervolgens komen ze dan terug naar Shanghai... en dan zijn ze gewoon weer met hun, met hun partner die ze altijd zijn. Dus het is een beetje nog moeilijk aan te geven of het geaccepteerd is of... Hm... Mm. Ik weet niet wat er is met de verbindingen vanavond. Maar gelukkig uh, waren we wel een beetje rond. Hoorden we in ieder geval van, uh, van Ellen dat, het, uh, dat er dingen mogelijk zijn. Dat er nog wel een taboe op rust. Maar we gaan even door en dan gaan we uh, naar uh, Nieuw-Zeeland. Naar Erik. Erik, goedenavond. Je bent de tv-maker voor de mensen die je niet kennen. Je woont met je vrouw in Nieuw-Zeeland. Net nog op ja, vakantie ja. geweest. Op een heerlijk ja. eiland. Maar er um, nou ja, zijn dus voorzichtige... Gay parades in Shanghai, lezingen en dergelijke. Uh, het lijkt niet op wat we in Nederland hebben. Hebben jullie gay parades in uh, Nieuw-Zeeland? Ja, wij hebben, wij hebben voor jarenlang de gay parade gehad. En die is toen door financiële redenen, niet omdat men er tegen was, uh, een paar jaar niet geweest. Maar afgelopen jaar was hij er weer. We noemen het hier de hero parade. En het is eigenlijk exact hetzelfde als de, uh, de gay parade als in, in Nederland... Maar alleen dat je. Uh, als, ik heb ze alle twee regelmatig gezien. Maar hij is eigenlijk hier iets liberaler. Er is hier meer bloot. Uh, Gekker. Nog, nog liberaler. Ja, maar dat je niet verwacht voor Nieuw-Zeeland. Uh, op, op, op een gewone zondagmiddag zou je bij wijze van spreken. Of zie je uh, blote borsten in de parade. Ik, ik heb ze niet gezien toen ik naar de gay parade ging. In, twee jaar geleden in Nederland. Nee, oké. Okay. Het is dus, uh, dus heel liberaal. Uh, Nederland is liberaal. Um, uh, ook uh, politiek gezien, we hebben vier van de honderd uh, parlementariërs zijn openlijk gay. We hebben zelfs één transgender gehad. Oké. Okay. In april hebben we de gay marriage officieel gemaakt. Uh, nee, het is een, ik denk een uh, ik heb uh, ik heb eens nagevraagd. Ik heb een uh, mijn Sound uh, Lady is uh, lesbian. Ik heb het haar ook nog eens gevraagd. Het is een heel prettig land om in te wonen om, om gay te zijn. En, en uh, he, dan heb je vast ook een, uh, een idee waar dat vandaan komt. Dat, dat... Nou, misschien komt het zelfs wel uit die uh, de. Je weet nu zijn of de, de, de Maoris die komen uit. Dan praat ik honderden jaar geleden. Terug van Tahiti, als ik wel geïnformeerd ben. In ieder geval van, van die eilandengroep. Waar gay zijn, een tamelijk normaal iets was. Oké. Okay. Uh, maar ik weet niet of dat uiteindelijk geresulteerd heeft... waarom wij hier in Nieuw-Zeeland heel liberaal zijn. Want je praat toch over het... Nou, onder de Maurits heb je uh, best wel veel gay mensen. Uh, nee, het is... Uh, het is niet allemaal rozegeur aan maneschijn. manenschijn. Uh, ik denk op school, als je gay bent, word je nog wel geboeid. Maar ja, je wordt geboeid ook als je rood haar hebt... of als je te dik bent of te klein bent. Ik denk dat dat gewoon eigen is aan school. Mm. In de plaats, uh, op het Zuideiland, op de plaats Christchurch... heb je een kleine groepering skinheads... die af en toe, als op, mensen openlijk gay zijn... Uh, die, die mensen lastig maken, maar dan worden ze ook meteen gearresteerd... Ja. Hey, en, en nou ben jij zelf tv-maker? En nou heb ja. ik begrepen dat er uh, uh, op televisie in Nieuw-Zeeland ook één keer per jaar een televisieserie is. Ja, die dat echt Een televisieserie spe speciaal die speciaal gericht is op uh... de queers? De queers. Nou, ik heb het zelf niet gemaakt door de queers, nee, maar uh, 13 afleveringen, alle facetten van um, het gay zijn uh, belicht worden. De um, gays in Nieuw-Zeeland zijn heel erg geassocieerd met de hospitality industry. Uh, hebben een heel goed netwerk van. Um, Bed and Breakfast, dan praat ik over bijna honderd bed and breakfast, waar, je, waar, je, waar ze zeggen gay-friendly, alsof de anderen niet gay-friendly zijn, maar goed. Uh, ze hebben dat heel mooi georganiseerd, Het heet gaystay.co.nz. Dus als je ergens per se bij een gay-host wil accommoderen, dan kan dat. Uh, we zeggen gisteren uit gaan eten, ik denk uh, het eten ga ik me nog bespreken met jou, ik denk dat... Ik Ga even een, een proef doen. Er werden er een fantastische gay-ober geserveerd. Het ja. zijn hele openlijke, vriendelijke, colorful mensen. Oh, wat, wat leuk om te horen. Ja. En, um, misschien heb je ooit de gelegenheid gehad om, om een, een speech van een parlementariër die wereldwijd... Ik geloof zelfs dat hij op de Nederlandse TV is geweest. Die beroemd is geworden door zijn speech om in het parlement zo openlijk gay te zijn en waarom de wetgeving... Uh, in april uiteindelijk goedgekeurd is geworden... dat men hier mocht gaan trouwen. De man was hilarious. Mm, nee, die heb ik even gemist. Die ga, die ga ik nog even opzoeken. Maar ik begrijp dus dat je gisteren uit eten bent geweest... en bent geholpen door een gay-oper. Ja, was een, een, een gay, uh, leuke gay-jongen daar. Die, heb je ja, mooi meteen de twee onderwerpen van vandaag... Uh, samengepakt. Ja, nou, ik durf het gepakt. eigenlijk niet, ik denk... <laughs> maar ik heb hem in schade geslagen, die man. Uh, je, uh, je, je, bedoel, je hebt geen mensen waar je niet ziet en waar je gay bent. En, ja. en je hebt geen mensen waar je gewoon al ziet hoe ze lopen, hoe ze, hoe ze lachen, hoe ze doen. En dit was echt iemand die, waar je kon zien na twee seconden. <laughs> en gewoon een ontzettende leuke vent. Goed. Nou, dan wil ik straks van je, van je weten wat je hebt gegeten daar, bij die, bij die leuke vent. Ja. Uh, uh, nee, We gaan even naar wat, uh, wat feitjes luisteren over... Uh... Ja, homorechten, homo's. Ja. De wereld van Philemon. Als ze er in Iran achterkomen dat je homo bent, kun je een ernstige straf verwachten. Eerst krijg je zweepslagen en bij een ernstige overtreding kun je zelfs de doodstraf verwachten. In Europa is homoseksualiteit legaal, behalve op het Turkse deel van Cyprus. In Afrika wordt sinds de invasie van de Europeanen... homoseksualiteit gezien als de witte ziekte. En in Japan was voor 1868 homoseksualiteit een gevestigde traditie. De wereld van Filemon. We praten verder met Sophie van Kleef, onze, onze nieuwe correspondenten. Je eerste onderwerp, Sophie? Hi. Ja, de homo-rechten in New York. Ja, dit is natuurlijk voor mijn gevoel, in ieder geval als buitenstaander, is dat wel, uh, wel goed geregeld. Nou, hebben jullie volgens mij ook net een gay pride uh, gehad? Ja. Hoe was dat? We hebben, een maand geleden was uh, hier, ik geloof, de 44ste gay pride inmiddels. Um, ik zou, ja, het is een beetje vergelijkbaar met uh, hoe mensen er in Amsterdam bij lopen. Heel erg uitgedost, en uh, excentriek, en uitbundig, en blij. En wel iets groter, want ik denk dat er iets van 2 miljoen mensen of zo op afkomen. Zo. En, um, en het, ja, ze lopen over Fist Avenue en dan lopen ze naar ja, de West Village. Maar in de West Village is geloof ik ook wel een beetje de, de, de area waar veel uh, gay bars te vinden zijn. Zijn je nou Fist Avenue? Ja. Fist Avenue. <laughs> ja, nee ik hoorde het goed. Maar uh, ben je zelf ook geweest? Um, nou, ik heb het uh, helaas moeten missen, omdat ik uh, aan het uh, reizen was op dat moment. Maar ik, uh, in, uh, toen ik naar Stift ging, zag ik wel al veel mensen verkleed en uh, die er naartoe pakten. Dus ik geloof wel dat ze van heiden en ver hierheen komen om mee te doen. Nou, is het volgens mij ook zo dat, dat New York niet echt symbool staat voor de, voor de rest van Amerika? Uh... Nee, klopt. Het is niet echt, uh, het is niet heel representatief, denk ik, want nee, hè? hier al. Vrij uh, progressief en um, mensen zijn hier heel open. En uh, ik heb het idee dat het hier, hier nog een ontspannere sfeer is naar homo's dan dat het misschien in Amsterdam is. Um, ja, dus het is wel. Ik heb, je ziet iedereen is hier. Je, je ziet ze overal rondlopen, maar niemand kijkt ervan op of om. Dus het is wel een hele, hele fijne sfeer eigenlijk. Ja, je merkt nog wel verschil tussen bijvoorbeeld Amsterdam en uh, in New York? Ja, ik weet natuurlijk niet hoe, hoe uh, homo's dat zelf ervaren. Maar ik heb wel het gevoel hier dat iedereen er gewoon voor voor, voor, open, voor, voor uitkomt. En dat uh, in Amsterdam dat misschien nog niet altijd het geval is. Nou, uh, vertelde je net dat je, je werkt in het bankwezen. bezig ja. met, uh, met moeilijke dingen als overnames en zo. In jou, kom je in jouw werk veel, uh, ja, veel uh, homoseksueel in tegen? Um, nou, ik, ik um, zit... Wel in een soort in een retail consumer team, dus misschien is mijn team niet representatief voor de rest van de bank. Maar ik heb van de veertig man wel drie uh, homo's in het team zitten, dus dat vind ik, vond ik zelf wel opvallend, toen ik dat te horen kreeg. En uh, twee zijn ook wel, wel gewoon duidelijk uh, homo in hun doen en laten, dus dat vind ik het wel, het is wel mooi. En uh, die, zijn die dan ook speciaal naar New York gekomen omdat het daar progressiever is, liberaler dan misschien in de rest van Amerika? Weet je dat toevallig? Of? Um, ja, dat, ik, ik denk het wel, want ik geloof dat er eentje uit Texas komt. En Texas is nou niet echt een hele uh, progressieve staat. Maar ik heb het er nooit echt met zover gehad, dus ik zou het niet doorleggen. zeggen. Merk jij ook nog dat mensen in, zelfs in New York bang zijn om ervoor uit te komen? Is het nog een soort uh, van taboe of een programma als uh, hebben ze nog een Ari Boomsma nodig daar die mensen uit de, uh, de kast trekt? Um, nou, dat, ja, in New York zou ik het eigenlijk niet denken. Ik heb niet het gevoel dat mensen hier veel te verbergen hebben. Had ik wel één collega die er blijkbaar niet uh, openlijk voor uit wil komen, maar iedereen weet het alsnog. En hij heeft ook met een, een flashmob ten huwelijk gevraagd in het park voor kantoor. Dus ja, hij <lacht> heeft, heeft weinig te verbergen eigenlijk. <lacht> nee, dat is wel heel duidelijk. Ja, daar, daar ja. hoeven we Arie Boomsman niet op af te sturen. Nee. Uh, Sophie, dank je wel. En we praten straks graag met je verder over uit eten in New York. Want dat ja. is eigenlijk zelfs de aanleiding voor, voor dit onderwerp. Het is uh, ja, allemaal best wel betaalbaar, volgens mij. Maar we gaan eerst nog even, dankjewel, we gaan eerst naar, naar Marcella Bos in, uh, in Indonesië. Hallo, um, goedemorgen, ben ik er? Ja, goedemorgen. Jij had een, een best wel bizar verhaal, kwamen wij achter, over uh, homoseksualiteit... en het, het taboe wat daar nog steeds op rust. Um... Vertel eens... Ja, er gaat veel over te zeggen. Maar wat het, het, um, ja, de conclusie is dat homoseksualiteit hier niet echt geaccepteerd wordt. Nee. Um, dus als je... Ik vroeg aan mijn collega's bijvoorbeeld de inleiding over de Gay Pride in Amsterdam. Dat is hier echt ondenkbaar. Het, uh, sowieso, homoseksualiteit wordt hier gezien als een keuze. Dus uh, ja, en, uh, een collega van mij zei bijvoorbeeld... Ik ken mensen die homo zijn geworden omdat ze hun seksualiteit willen onderzoeken en excentriek willen zijn en anders dan anderen. Maar het is echt een keuze. Ze mm. dus kiest ervoor om homo te zijn. Dus ze, ze zien het hier echt als een. Uh, ze zijn hiervan overtuigd. Yes, mannen zijn geschapen voor vrouwen en vrouwen zijn geschapen voor mannen. En dat is ingegeven door het geloof? Neem ik dan aan. Ja, dat, ja. Ja, dat klopt. Uh, zowel moslim als, uh, je hebt hier ook christenen, en ik denk eigenlijk hetzelfde. Of, uh, het hindoeïsme hier op Bali is wel iets anders. Ik denk dat je hier gemiddeld meer uh, homo's ziet dan in andere delen van Indonesië. Of ja, zullen ze niet zien. En hier is het nog, uh, vanwege de toeristen, westerlingen, wordt het hier wel geaccepteerd. Maar het moet niet je familie zijn. Not in my backyard, dat, uh, dat uh, hebben we vaker gehoord. Maar um, ja, welke oplossingen zoeken mensen dan... als ze uh, ja, toch iets met hun geaardheid uh, willen doen? Of, ja, precies. Ja, je hebt dus, uh, in Jakarta heb je wel bepaalde scenes. Zoals in elke grotere steden. Dus dan vinden mensen elkaar wel... en dat is inderdaad wel excentriek in heb ik begrepen. En uh, in andere gevallen kom je er gewoon nooit voor uit. Je gaat gewoon trouwen... Je ja, kinderen en je leeft eigenlijk je hele leven lang, uh, hoe zeg je dat, in een sch ja, schijnwereld ja. voor jezelf in ieder geval. Ja. En, uh, en ik had ook... Ja, sorry. Nee, nee, nee, ga, ga verder. Ik had ook, uh, ik ken namelijk zelf wel een, een, uh, een Indonesische jongen die homo is. Hij komt ook niet van Bali, is hier naartoe gekomen en heeft ook een, een buitenlandse vriend. Een, uh, een Australiër en dat wordt dan... ...op zich wel oké. Okay. Als oké okay gezin, omdat het de partner is een buitenlander. Oké. Okay. Ja, in het Westen, daar, daar bestaat homoseksualiteit meer... ...of daar kiezen mensen meer voor. Hè? Dus ja. uh, daar wordt dan uh, iets soepeler mee omgegaan. Maar ik vond, het, ik, ik vond het zelf vrij heftig om te horen... ...dat een collega van mij zei... ...als mijn dochter, heeft net een kindje... ...als zij homoseksueel blijkt te zijn... Hij zou dan, dan zou ik dat niet leuk vinden. Ik zal haar niet straffen. Dat zei hij ook nog. Uh, maar, en ik, maar ik zou het wel accepteren. Ja, dat is wel heftig. Oh, uh, en, kijk, maar het is natuurlijk ook zo... je hoeft geen waarzegger te zijn... om, om uiteindelijk om te weten... dat er uiteindelijk dat ook uh, vrij conservatieve landen als Indonesië... Uh, daarin uh, een beweging zullen maken, denk ik. Ik denk uiteindelijk dat het daar ook langzaam uh, geaccepteerd zal worden. Merk je daar wel iets van dat het ja, langzaamaan, misschien door de toeristen die er komen op Bali... die er natuurlijk veel zijn, of, of door andere bewegingen... misschien dat een keer een politicus, uh, het lijkt me vrij lastig... maar dat hij een keer openbaar uh, uitkomt voor zijn seksualiteit... dat er wel langzaamaan iets gebeurt daar? Of, of, of is dat lastig? Nee, helemaal niet. Nou, ja. Ik zie dat eh? hier helemaal eh? niet. En als ik eh? dat ook om me heen zie, dan denk ik dat Bali echt de uitzondering is. Dus hier zie je nog wel wat meer Balinese uh, homo's... of anders de andere delen van Indonesië... Maar het is zelfs zo erg, ik ken, er is geen enkele homoseksuele politicus of uh, artiest of wat dan ook. En we, het is zelfs zo'n verhaal dat er in politicus was uh, homoseksueel. Uh, dat verhaal ging in uh, werd in de krant uh, uitgemeten en hij is toen gewoon maar snel getrouwd. Om te voorkomen dat de, ja dat het, dat mensen echt gingen denken dat hij homo was. Ja. En daardoor kon hij ook politicus blijven. En vervolgens uh, moest hij inderdaad uh, een leven leiden. Waarschijnlijk. Ja, precies. Denk je dan maar. Ja, nee, zeker. Want ik heb begrepen dat hij wel echt homo is. Ja. Maar je zegt dan... Uh, in, in Jakarta heb je clubs waar, waar ze naartoe kunnen gaan... en waar, ze, waar we nog wel een soort scene is. Maar wat doet de plattelandse ja, dat... homo? Ik bedoel, is, is er nog wel uh, ja, ontmoeten die elkaar ergens... Uh, stiekem. Stiekem. <laughs> Ja, maar de, het lijkt me dat namelijk hoe, hoe, hoe groter het taboe is... Um, uh, ik, laten we, ik bedoel, het, het bestaat, maar hoe groter het taboe is... hoe groter ook de kans dat, ja, dat er toch ergens uh, uh, ontmoetingen plaatsvinden... of dat er wat gebeurt. En dat moet, dat moet in zo'n groot land als Indonesië... waar meer dan 100 miljoen mensen wonen... moeten er toch ook dingen uh, ja, aan de hand zijn? Ja, dus, ik heb er niet naar gevraagd, moet ik zeggen, in mijn onderzoek hier... Maar uh, natuurlijk. Ja. Dat, uh, maar daar dat, dat, dat weet ik niet zo heel veel van. Ik weet alleen wel van uh, iemand die ik ken, dat. Ja, wat ik net zei, homo zijn is een keuze. En dan om je seksualiteit te experimenteren. Het schijnt dat ze daar dan wel ver in gaan. Hm. Maar ik weet dus niet precies wat ze allemaal doen. Nee. <laughs> nou ja, we hoeven hier ook niet uh, in details te treden, wat mij betreft. Uh, we gaan het straks hebben over uit eten gaan. Nou, dat is vast een, uh, daar weet je vast, vast meer van. Zeker. Uh, Hoog nog over zeggen. Praten we straks met je verder. Monday morning, the weekend is over. Time to hurry. your clothes on but you'd rather stay in bed cause you're feeling kind of feel like talking ain't got nothing to say the sun is shining clouds keep rolling and nothing seems to go your way I know when life is on the downside, and I know you see it all in blue. But try and love the shape that fits for you. Sabrina Stark met Another Shade. Tadio 1. Bart Meijer. BNN. De wereld van Filemon. We gaan uit eten en daarvoor gaan we eerst even luisteren naar een fragment van Koefnoen. Brood is Italiaanse Clianti, rocca della macchia. Dan hebben we een Franse Beaujolais Domaine du Petit colline. We hebben een Zuid-Afrikaans pinotje Stellenbos, daar moet je van houden. En een Franse Bordeaux Chateau Pontoise nou, doet u maar een flesje Pinot om mee te beginnen. Die Pinot Gris Gustave Lorenz Vergain. Ja die. En een caraf mineraalwater. Plat of bruis? Plat. Oké. Okay. Sorry. Die oesters. Wilde u die met peanut butter of met lime jelly? Uh, lime jelly als de Fascinerend hè, dat zo'n man dat allemaal uit zijn hoofd kan. Ik zou het niet kunnen. Hi. Ik ben de hele bestelling uh, kwijt, kunnen we het even opnieuw doen. <laughs> Hi, welkom bij Das Food. Ik ben hier over van vanavond. Mijn naam is shang -Gui. U ziet, we hebben geen menukaarten, dus ik praat u even door het menu heen. Starters en couscous mix Mixed sushi plafers. Ja, uh, onze redactrice viel het op dat in Amerika uit eten best wel goedkoop is. En zeker als je het vergelijkt met het doen van boodschappen. Dus dachten we, hey, we gaan eens even kijken in de rest van de wereld hoe het zit met uit eten gaan. En uh, ja, wat is de standaard eigenlijk? En is het zelfmaken van eten duurder dan uh, het laten maken? Um, we gaan eerst eens even naar China daarvoor. Ellen Petit hangt weer. Goedenavond, Ellen. Ellen Petit. Dat was Ellen Petit, die is waarschijnlijk lekker aan het eten. Dan hoop ik dat Erik hangt. Erik, vanuit Nieuw-Zeeland. Ja. ja, jij was lekker uit eten geweest gisteren. Ik dacht, ik neem de gelegenheid van het onderwerp waar... en ik ga lekker uit eten met mijn vrienden. Gelijk, heb je. Wat stond er op het menu? Um, uh, uh, is een, uh, ik geloof dat een eye fillet, wat ik gegeten heb... is, geloof ik, biefstuk van de Haas. In ieder geval de beste biefstuk die er is. Aha, en uh, hij uh, smaakte ook zo? Oh, zo lekker. <laughs> ik, heb, ik heb stiekem het menu gefotografeerd. Ja. En uh, ik zal even voorlezen wat ik gegeten heb. Een premium eye fillet, grilled to your preference... on creamy mashed potatoes, roasted mixed vegetables... and honey and ginger sauce. Nou, en dat voor 20 dollar. Sorry, 20 euro. Nou, dat is, he dat is helemaal niet veel. Nee, dat dacht ik ook. En ik zie al een setting voor me in Nieuw-Zeeland... Dan, het uh, aan uh, het water. Aan het water. En, maar Nieuw-Zeeland geldt toch als een best wel uh, duur vakantieland. Maar het e ja, eten dat... is dus wel goedkoop. Het eten is goedkoop hoor. Ja, ja, het duur vakantieland ligt dat waarschijnlijk aan het feit dat wij momenteel een hele hoge Nieuw-Zeelandse dollar hebben. Mm. Uh, twee jaar geleden of drie jaar geleden, toen de euro heel hoog stond, was het een heel goedkoop vakantieland. Maar wij, als je hier eenmaal werkt, dan vinden wij toch dat het leven hier goedkoper is. En ook uit eten. Maar is uit eten dan iets, uh, iets speciaals uh, voor jullie? Of is het eigenlijk een, een soort standaard uh, aan het worden? Omdat nou, het zo goedkoop is? Ik denk een beetje waar je gaat. Uh, het blijft natuurlijk speciaal als je het één keer in de twee weken doet, zoals wij. Hmm. Uh, maar het is zeker te betalen. Ik lees hier adres van het menu. Dat je tussen de, eigenlijk tussen de 17 euro... Dan heb je al een crispy roast dak. Heb je voor 17 euro grilled with eggplant, risotto en plumsels... tot, ik denk, 25, 30 euro... en dan zit je in een vijfsterrenrestaurant sterren restaurant te eten. Nou, dat valt nog heel erg mee, maar is de drank dan heel duur? Zit, er zit vast ja, ergens nou, een addertje dat, onder het ik gras. Je, het is een tijdje dat ik drank heb genomen in Nederland. Ik zou het lezen, een glas wijn kost tussen de 5 en de 7 euro. Mm, Oké, okay. ja, dan gaat het wel, als je flink aan tafelen bent, dan gaat het wel oplopen. Ja, je kunt wel een flesje natuurlijk nemen, gaat de dingen, maar... Bij uh, een aantal restaurants mag je je eigen wijn meenemen. Aha. Dat noemen ze je bring your own. Hey, maar dat is handig, want die Nieuw-Zeelanders... die kunnen ook wel een flinke... een, een, een, een mooi wijntje brouwen. Die kunnen hele goede wijn maken. Maar, en wat eigenlijk zo frustrerend is... dat de wijn die bij jullie in de Aldi ligt van Nieuw-Zeeland... goedkoper is dan wij hier betalen. En waarom dat is, dat weet ik niet. Hmm. <lacht> ja, dat heb je wel vaak. Dan vaker. heb je natuurlijk ook nog um, ja, dat het in restaurant eten... wat heel veel mensen doen. In alle shoppingmalls heb je dus van die uh, eating quarters... waar je van Thai tot Korean tot Japanees en dingen... Na en daar kun je voor... Ik denk, voor 8 euro heb je een hele warme maalheid. En ik vraag me af of je het in de supermarkt voor kan kopen. Ja. Dus, je, dus je, je, je denkt wel dat steeds minder mensen... uiteindelijk zelf uh, in de keuken hun ik maaltje klaarmaken. maken. En dan heb ik pas gelezen dat... en dan praat ik weer een stapje terug in de, in de, noem het maar, in de financiële ladder... Dat uh, uh, uh, McDonald's het ook ontzettend goed doet hier. <laughs> mm. uh, waar heel veel mensen heel regelmatig eten halen. Ja. Maar, maar um, als we een conclusie moeten trekken, Erik, dan is het dus nog steeds wel iets exclusiefs. En kun je het misschien een beetje vergelijken met Nederland. Dus... Ja, nou ja, nou, ik weet niet. Uh, wij eten denk ik eens in de twee, drie weken uit altijd. Maar we gaan heel regelmatig een uh, ergens breakfast. Nou, ik denk dat het hier toch iets meer... Nee, ik denk dat het meer gedaan wordt hier dan in Nederland. Um, breakfast bijvoorbeeld in het weekend wordt door heel veel mensen gewoon wekelijks gedaan. Ga je zaterdag ergens moet je boeken, dan zijn alle restaurants gewoon helemaal vol om gewoon breakfast. Dan krijg je een breakfast van ik weet niet wat. Nee, dat kennen wij inderdaad niet. Ontbijten buiten de deur. Nee. Nou ja, het zal wel gebeuren hoor, maar dat is in, zit niet in onze cultuur dat, je dan, uh, dat de restaurants dan vol zitten of zo. Het ja, zit standvol. Uh, alle restaurantjes aan het water op zaterdag en zondag. Doe je dat, dat, doe je typical, dat doe je typical on een zaterdag en een Sunday. Mm. Klinkt wel goed nee, hoor, dat ben Ik wil eerlijk zeggen, niet ja. dat ik chauvinistisch ben omdat ik hier nou eenmaal woon. Ik heb nergens zo'n goed vlees eten dan in Nieuw-Zeeland. Waarschijnlijk komt het omdat hier de koeien vrij rondlopen... Uh, geen antibiotic antibiotica gebruikt wordt. Het, het, het is ongelooflijk mals. Jij, uh, jij zou zo bij de VVV van Nieuw-Zeeland kunnen werken, want ik, uh, ik zou al heel graag mijn duck nu willen eten mooi aan het water. <laughs> ja, nee, dat, dat, soms ik, kom ik misschien te chauvinistisch uh, over, omdat je natuurlijk hier woont. Maar uh, ik, uh, we, we hebben uh... kleine mensen op visite hier en die zeggen precies hetzelfde. Ja. Nou, ik geloof, ik geloof het graag. En ik hoop dat ik ooit... Ik ben er nooit geweest. Ik hoop dat ik er nog een keertje langs mag komen. Eh, uh, welkom. Erik, dank je wel voor je bijdrage van, van, van vanavond. Oké, okay, En uh, we horen je graag uh, de volgende keer terug. Oké. Okay, hoi, hoi. goedjes. Dan uh, hangt Ellen Petit weer. Vanuit China, als het goed is. Ja, ik probeer het gewoon nog een keer. Ja, nou ja, gelijk heb je. En je zit weer in de uitzending. Het <laughs> <Yes>. gaat <laughs> zo makkelijk. Hey, ja, ja. Die, maar die Chinezen die hebben wel. Die, ik, ben naar, nou, ik ben één keer in Hongkong geweest. En één keer in. Uh -huh. Moet ik het even goed zeggen? In Shenzhen. Daar hebben we een uitstapje gemaakt. Okay, yeah. En daar werd okay. mij wel al duidelijk. Uh, dat Chinezen gewoon een, een cultuur hebben van uiteten. En waarbij ja. uiteten uit zeggen, volgens mij, dan, dan bedoelen we. dan ga je echt aan tafel exclusief. En, en Je maakt een afspraak en je, maakt de, je reserveert. Maar in China was, was mijn idee daar dat ja, iedereen gewoon standaard daar. Ja. buiten de deur eet. Toch? Ja, dat verschil, dat verschil dat ik inderdaad maak. dan wordt er gevraagd, hoe vaak, eet, hoe vaak ga jij uit eten? Ja, uit eten is als je in Nederland uit eten gaat met een reservering maken en, en een leuk jurkje aan. Dat doe ik ook maar één keer in de twee weken of zo. Maar buiten de deur eten, ja, ik denk dat ik misschien wel iedere dag één maaltijd buiten de deur eet. Sowieso. En heb je ja, het dan over omdat... je lunch of over je avondeten? Ja, of lunch of avondeten. Of misschien ook wel ontbijt. Er wordt ook op buiten de deur ontbeten. Als ik vroeg een afspraak heb bijvoorbeeld... dan ja, kan het best zijn dat ik in het restaurant waar je afspreekt... want dat doe je ook heel veel. Je spreekt heel veel in restaurants en barren af. Um, dan eet ik daar gewoon even. En, en waar kom je dan terecht? Is dat alleen maar Chinees? Nee, nee dat, is, oh. nou, ja, dat kan. Um, ja. Maar je hebt, in, ja, in Shanghai heb je een eetaanbod dat echt overweldigend. Ik denk niet dat er een keuken in de wereld is dat uh, geen, Shanghai, uh, geen restaurant heeft in Shanghai. Er zit zelfs een Noord-Koreaans restaurant in Shanghai. Kun je nagaan. Oh? Ja, oh. dat heeft ook echt alleen maar witte rij. Ik ben er nooit geweest, maar nee, <laughs> een beetje overdreven. Maar dat, dat, dat, dat uh, loopt niet over van de keuzes, dat weet ik wel. Maar ja, dus ja, je kan echt alles eten wat je wil. En is het dan een aanslag op je portemonnee dat je zo vaak buiten de deur eet? Um, Nee, um, zeker niet als ik, als ik westers wil koken. Want als ik westers wil koken, dan... Um, je kan heel veel dingen in een lokale supermarkt halen... maar je hebt dan toch net dat ene sausje of kruidenmixje of dingetje nodig. En dan moet je naar een supermarkt waar ze geïmporteerde spullen hebben. En dat is gewoon een stuk duurder. We um, hadden ja, het vast een week over. Een bak pijnboompitjes kost die 15 euro. Zo. So. Ja, dus, weet je, dus... dus um, ik zie handel, uh, Ellen. Ja, joh, ja. joh hou eens op. Jij zit nu nog alleen in de fietsen, toch? <laughs> ja, ja, dus dat is uh, een beetje een andere tak van sport. Fietsen maar... en pijnboompitten. Ja, nou ja, goed, je moet maar een combinatie hebben natuurlijk. Um, maar goed, je, ja, als je het zo kijkt, als je best koopt, kookt, dan, dan wordt het al snel duur. Terwijl ja. je, um, ja, wat kan, is, voor onder, de, onder de 10 euro kun je je hier prima uit eten hebben. Uitgegeten hebben, sorry. Ja, en dan is Shanghai nog, denk ik, een van de duurdere steden. Absoluut, ja. Ja. ja. Ik moet wel zeggen dat je ook naar de andere kant van het spectrum kan. Hè. Je kan ook echt in een fantastisch mooi uh, luxe restaurant zitten... waar je makkelijk 200, 300 euro per persoon betaalt. Dat kan ook. En, en, en hoe, hoe gaat dat dan als je aan het, uh, aan het eten bent? Ik bedoel, is dat wel echt in een soort formele setting... met natafelen, een beetje uh, alcohol erbij? Of uh, is het gewoon schransen en weer verder is... werken? Want dan ze Ja, kun je, natuurlijk ook je echt, echt Chinees gaat uit eten... Chinezen gaan eten voor het eten, punt. Dus die schuiven aan, die eten en die gaan weer. Oh. En ja, dus, dus de Chinezen, als je naar een Chinese restaurants gaat... Chinezen eten ook vroeg. Um, dus weet je, als je daar na acht uur binnenkomt... dan is het binnen een uur leeg. En dan zit je daar een beetje ja, in een lege ruimte. Restaurants zijn ook, Echt Chinese restaurants zijn ook niet naar onze maatstaven gezellig ingericht altijd heel licht en TL-balken en, en, en plastic en, en ja, heel gezellig. En de meeste huizen zijn toch ook eigenlijk niet echt ingericht... op het maken van een maaltijd, heb ik wel eens begrepen. Dus mensen, voor uit eten uh, of buiten de deur eten... Uh, hoort gewoon voor, voor, ja, voor de meeste mensen dan bij het standaard leefpatroon ongeveer. Ja, dat is, dat is zeker waar. Nou, huizen hebben wel allemaal een keuken, maar gewoon heel klein... Uh, vergeleken met wij... Uh, Keukens gewend zijn. Dan moet ik wel zeggen dat ze daar wel echt de meest fantastische maaltijden uit kunnen halen, uit zo'n klein keukentje. Ik echt denk van waar haal je de plaats vandaan. Um, maar over het algemeen is het wel heel normaal, ook voor Chinezen inderdaad, om gewoon alles, alle maaltijden buiten de deur te nemen. Dat begint al 's ochtends bij de metrostations, daar van die handkarren die, voor die ontbijtgerechtjes maken. En dan haal je daar van 4 of 5 RB. Een of ontbijtgerechtje en, en dan haal je daar nog voor twee RB sojamelk bij. En dan heb je ontbijt on de go, zeg maar. Dan nou, moet je alleen genoeg RB uh, op zak hebben. Oh ja, sorry. RB, ja, dus wat is, <lacht> wat is dat? Dat is, nog, dat is nog geen euro wat je maakt. Nee, dat is hartstikke goedkoop. Nou, uh, dankjewel Ellen. Gelukkig uh, dat je de, weg, uh, de telefoonlijn weer kon vinden naar uh, onze kant op. En, uh, ja, fijn. We spreken, we spreken je vast de volgende keer weer. Dankjewel. Heel graag. Tot ziens. Doei, we gaan even luisteren naar wat feitjes. De wereld van Filemon. In Spanje werden vroeger de bekende Spaanse tapas gebruikt... om je drankje af te dekken tegen de vliegen. In Londen kun je het duurste kerstmaal ter wereld verorberen. In de Engelse hoofdstad eet je voor 154.000 euro een lekker kerstmaaltje. En wie drie sterren wil eten kan beter naar België gaan dan naar Nederland... Eind dit jaar telt Nederland namelijk nog maar één drie-sterren-restaurant... en België heeft er dan waarschijnlijk nog steeds drie. De wereld van Filemon. Ja, we pra praten de laatste tien minuten nog even verder over uiteten gaan. De aanleiding voor dit onderwerp was eigenlijk dat onze redactrice in New York was... en dat het haar opviel dat het uiteten eigenlijk daar best wel betaalbaar was. En dat steeds... Uh, ja, dat dat ze dacht dat steeds minder mensen achter uh, hun eigen gasfornuis gingen staan... maar een lekker maaltje buiten de deur aten. En nou hebben we Sofie aan de lijn. En die komt uit New York. Dus die kan dat verhaal uh, bevestigen dan wel uh, ontkrachten. Sophie, wat is jouw ervaring? Um, nou, ik denk dat ik het wel kan bevestigen. Want ik heb uh, zelf nog nooit gekookt sinds ik hier ben... En ik heb ook niet het gevoel dat er een thuis is, want ik heb nog nergens een degelijke eettafel gezien zoals wij die in uh, Nederland uh, meestal binnen hebben staan. Dus ja, ik geloof wel dat het uh, klopt dat mensen hier voornamelijk uh, buiten de deur eten. En hoe lang zit je er inmiddels? Uh, ik zit er nu twee maanden. En in die, die twee maanden nog niet één keer zelf gekookt? Nee, en ik keer... heb uh, zelfs mijn gasfornuis laten afsluiten... omdat er weer een beetje raar luchtje afkwam. En ik dacht dat ik hem toch niet nodig zou hebben. Dus al zou ik het willen, zou ik het ook niet meer kunnen doen. En je had geen drang naar stampot, andijvie met kaas en spekjes... met een kuiltje voor de, voor de jus of rampannenkoeken? pannenkoeken? Ja. Nee, ja, de echte Hollandse pot. Nee, daar hebben heb Je zou hem tas wel ergens kunnen krijgen buiten de deur, maar ik heb daar nog, nog niet echt behoefte aan gehad. En ga jij dan uh, altijd uit eten met collega's? Maak je een afspraak? Uh, uh, ja, is het een soort happening? Um, of, ja, nee, of... het, is, het is niet, niet eens zozeer dat je als altijd uit eten en aan tafel moet dan. Er is heel veel afhalen. Je kan overal afhalen. En dat is niet per se dan Chinees of Italiaans, maar het is echt alles. Dus, dus, er is, er is nu best wel een trend van super healthy food. Dus je krijgt alles verzinnen en je, je kan het ergens krijgen. Maar um, ja, door de week eet ik, eet ik meestal op kantoor. Dus dan beslis je gewoon met collega's wat je gaat eten. En dan bestel je dat en dan uh, eet ik dat op kantoor. En uh, in het weekend wel uh, gewoon afspreken met vriendinnen. En dan uh, dress dat ergens heen. Maar in die twee maanden heb je vast ook wel eens een keer in je eentje gegeten? Of niet? Um, ja, klopt. Nou, dan ga, je dus, dan ga ik denk ik wel naar de supermarkt geweest. Um, maar bij de supermarkt heb je dus ook weer allemaal divisies... waar je um, ja, gewoon een hele grote saladbar... en dan kan je gewoon alles pakken wat je wil. Dan hoef je alsnog niet echt zelf iets te bereiden. En dan kan uh, ja, je dan wel gewoon thuis op eten. Hey, en wat is jouw favoriete spot waar je naartoe gaat? Um, nou, ik, ik vind... Je hebt bij mijn weer zit Italië. En dat is een soort... Grote fancy indoor-Italiaanse markt, waar je echt alles kan krijgen. En dan hebben ze tussen, tussen de schappen hebben ze dan allemaal tafeltjes neergezet. Dus het is onwijs druk. Er lopen heel veel mensen, maar dan kan je gewoon midden in de zaak kan je eten. Dat is echt wel leuk. <laughs> en wat bestel je dan bij die Italiaan? Um, uh... Proef, ja, ja, ze hebben allemaal van die verse pasta. En ik ben nogal fan van ijsjes. Dus ze hebben daarom ook uh, Italiaans ijs. Dus ja, je kan alles krijgen waar je ze mee hebt. En heb je nou het idee dat doordat je zelf niet kookt, dat je gezonder gaat eten, omdat je eh, nou ja, iedere keer kan kiezen waar je naartoe gaat, of dat je ongezonder leeft? Um, nou, ik denk dat ik wel gezonder ben gaan leven, omdat je nu altijd kan je ziet, hebben, overal schrijven ze bij hoeveel calorieën erin zitten of, oh, ja. of gezond iets is, of wat de benefits zijn van bepaalde voeding. Dus ik let er wel heel erg op en denk dat ik al gezonder ben gaan leven. Maar ik denk dat andere mensen niet helemaal in de gaten houden wat ze eten en vaak wat ongezondere keuzes maken. Ja, restaurant de Gouden Bogen is ook in New York <laughs> vrij populair. Hé, hey Sophie, dankjewel. Leuk dat je er was. Ja. En uh, we horen je vast nog vaker in, uh, in de wereld van Filemon. Is goed. Dan, uh, dan ga ik nog even mijn licht opsteken uh, op Bali. Uh, bij Marcella, goedenacht. Hallo. Hallo. Ik ben ik weer. Yes. Hey, uh, ja, nou ja, vertel maar, ga je vaak uit eten? <coughs> ja, eigenlijk elke dag. Oh, jij ik, ook al. Uh, ik, ja, ik hoorde net uh, een, twee maanden niet koken. Maar ik woon hier twee jaar en ik heb denk ik één keer gekookt. Want dan tel ik noedelsoep opwarmen en zo niet mee. Dus ja, het is gewoon zo gekookt. Ja, is is, is um, overast... dat het? Vooral of is ja, het ook het, het is... gemak? Nou ja, beide. Hè. Ik bedoel, het, het is... Um, nou, je hebt hier een stoof. Het is ook echt het Nederlandse woord daarvoor. Dus zeg maar zo'n uh, twee van. De, uh, een, ja, hoe zeg je dat? Op gas, van die pitten. Ja. Twee pitten. Dus je hebt, dat is ook wat je hebt. Twee pitten. Dus dat schiet ook niet echt op. Um, als je echt fatsoenlijk wil koken, hebben we natuurlijk iets meer nodig: Eén voor, voor rijst, één voor dit, één voor dat. Dus, nou ja, en daarna komt bij kom dat als ik het zelf koop, dus ook het vlees en dat soort dingen, dan kom ik, ben ik duurder uit. Dus het is gewoon echt goedkoper ja. om gewoon ergens te eten. En heb je dan een eigen dan tentje dan je. waar je gewoon iedere iedere dag naartoe gaat? Of uh, ja, laat je het een beetje nee. afhangen van waar je zin in hebt? Ja, precies. Dus, er is zoveel. Je hebt je, hebt gewoon, um, ja, je hebt verschillende klassen hier, je hebt zeg maar echt restaurants. En dan kan je dan voor vijf uh, euro zo eten. Gewoon goede maaltijd. Uh, of je gaat naar een waarom. Ik weet niet of je dat kent, het idee waarom. Ja, dat, dat ken ik wel sport, een beetje. Uh, Oh, dat ken je. Nou, fantastisch. Ja. ja, maar de luisteraar. Je moet het even uitleggen voor de luisteraar natuurlijk. Ja, dat, tuurlijk, tuurlijk. Het is een straattentje met, uh, ja, met een heel klein keukentje. Daar is iemand wat aan het rijden, mie of nasi goreng, gebakken rijst. En er staan wat tafeltjes van hout of kan plastic zijn. Vreselijke TL-verlichting natuurlijk, want dat is hier allemaal in Azië. En dan uh, kan je daar even snel eten. En de dat, dat, dat kosten daarvan zijn 10.000 groepen. Ja, dat is minder dan 1 euro. Ja, nou, dat zijn de kosten dan, ook niet. Uh, wat zeg je? Dat zijn de kosten ook niet. Nee, precies. Dus het, het is, het, het, het is, ja, het kost minder tijd, uh, minder geld om het eigenlijk niet zelf te doen. Dus dan ben ik wel erg in de verleiding om dan... Uh, het is ook gezellig om met uh, vrienden af te spreken. Ja. Een beetje ergens te zitten, wat te eten en, uh, en neem je er ja, dan ook een alcoholische versnapering bij? Nee, hè? want dan gaat, um, dan gaat die teller weer lopen. Dan gaat de teller heel snel lopen. Ja. Ik denk dat uh, een biertje is, um, even denken hoor, zeg maar, 25, zeg maar 2 euro. <laughs> ja. Dus, dus uh, ja, zeker voor Indonesiërs is dat, ja, is dat ook eigenlijk niet te betalen. Nee. Ja, als je kijkt naar hun inkomen, het gemiddelde inkomen hier... en uh, een biertje erbij drinken, ja, dat is dus eigenlijk twee maaltijden. Dus als jij een gezin hebt, dan ga je niet een biertje nemen. Nee, maar ja, goed, uh, het absoluut gezien is het natuurlijk ook niet zo heel duur. Of zijn het een beetje Nederlandse prijzen natuurlijk? voor een Ja, biertje. maar voor hier... De, de verhouding, uh, zeg maar, alcoholische drankjes versus eten... die is echt, uh, ja, buitenproportioneel. Ja, dus heb je toch... Zeg je? Nee, nee, nee, sorry. Ik, uh, ik zat door je Ja, uh, Ik wilde zeggen, mijn rekeningen in Nederland zijn ook veelal drank... als ik op de rekening kijk, op de bon, zeg maar. Dat is hier ook wel. <laughs> maar niet elke avond. Hey, Tot slot, sorry. heb je nog een, een lekkere uh, tip vanuit Bali? Een lekkere oh, cu een culinaire ja. tip. Wat moeten we kopen als we in Bali in de warroom oh, zijn? Nasi kuning, dat is gele rijst. Oh ja, als je in de ochtend rijst wil eten, natuurlijk als ontbijt, gele rijst, nasi kuning. Ja. Met, uh, met een beetje kip en sambal. En uh, avondeten uh, rendang. Dat is uh, um, gestoofd. Uh, hoe noem je dat nou? Uh, uh, uh, vlees. Ja. Bief? <laughs> ja. Een beetje... En uh, met een sausje erbij. En dat is echt uh, echt een topmaaltijd. Nou, hoor ik, bijna niks. Ik, ik ik ga het bestellen volgende keer als ik er ben. Hopelijk, hopelijk is het bent... sneller, sneller dan ik, uh, ja, laat weten, dan ik nu denk dat het zal zijn. Uh, uh, Dank je wel, uh, Marcella. En wie uh, ja, ja, weet tot de volgende keer. Ja, tot de volgende keer. Oké, okay, doei. En kijk ik links van mij, dan is aangeschoven de nieuwe nachtburgemeester van uh, <laughs> van BNN, Kees. Nou, voor avond, één avondje, Ja, één ja, avondje. Je weet nooit waar het toe gaat leiden, natuurlijk. Wat, Precies. Wat ga je doen vanavond? Um, ik uh, ga stelen, of in ieder geval, ik ga niet zelf stelen. Ik ga het over stelen hebben. Aha. Want het valt mij op dat heel veel mensen om me heen, waaronder ik zelf... Uh, dat die stelen. stelen? Ja, ik heb echt een collectie thuis van gestolen goederen. Dat, uh, ik, denk, ik weet ook niet of dit nu heel slim is om te zeggen. Dat of weet ik ook niet. de politie uh, meeluistert. Uh, vanuit Amerika luisteren ze ook mee, hè, de NEC? Ja, dat is niet zo erg. Ik heb niks uit Amerika gestolen, dus... Uh, maar uh, stelen dus daar kan je straks op uh, overbellen: Bel Kees: De wereld van Filemon.